januari 1933. Lieve Olivia. Gisteren is Hitler aan de macht gekomen. Duitsland, in elk geval Berlijn, leeft in een soort van overwinningsgroep. Hitler heeft het dan toch tot hartjes gebracht. En zijn nieuwe kabinet is met waanzinnige geesten begroet. De kranten staan er bol van. Het lijkt ook geen gewone kabinetswisseling te zijn. Het is meer een soort politieke revolutie. Volkomen nieuwe machthebbers. Zeer nieuwe bezems. Waarvan we maar moeten afwachten of ze schoonvegen en vooral op wat voor manier ze schoonvegen. Ik ben gisteravond wezen kijken. Ik heb er de hele nacht niet van geslapen. Ondanks mezelf was ik gefascineerd door de griezelige perfectie waarmee de parade van de SA onder de Brandenburger Tor doortrok. De familie Pals is vanmorgen gaan kijken bij de kathedraal. Ook daar weer een SA-parade. Die kerels zijn blijkbaar onvermoeibaar. En iedereen spreekt vol lof over de man die de 85-jarige president terug heeft geduwd in de kussens. Een volkomen onbekende schrijver die in 1919 voor het eerst zijn bek open doet, is 14 jaar later Duitslands eerste man. De Führer, die door miljoenen wordt verafgood. Letterlijk, want hij wordt gezien als de jonge god die dit Duitsland zal redden. Führer bevelen weer volgen. Nou, ik hou mijn hart vast. Maar de Duitsers hebben het zelf gewild. Met miljoenen tegelijk hebben ze vorig jaar hun stem uitgebracht en hun steun gegeven aan deze briljante leugenaar. Als God ooit een zoon heeft gehad, dan is het Adolf Hitler, dat heb ik horen zeggen. Ik kon er niks aan doen, ik heb er ontzettend om gelachen. De ochtendkranten brachten allemaal een enorme foto van de partijleiding. Hitler natuurlijk en Goebbels, Zaukel en Frik, Reum, Keuring, Himmler en Hess... Ze hebben gisteravond aan het raam van de Rijkskanselarij een overweldigende demonstratie van aanhankelijkheid in ontvangst genomen. Urenlang stond de Adolf daar, met zijn arm omhoog, de natiegroet, groet, die je overal om je heen ziet de laatste maanden. Hij heeft ontelbare telegrammen ontvangen, Gods rijkste zegen voor u tot heil van Duitsland en meer van dezelfde strekking. De gemeenteraad van Neustadt aan de Aijs heeft een krachtig en gezamenlijk ziekheil uitgebracht en Coburg heeft hem benoemd tot ereburger. Nou, ik denk Olivia dat Hitler Hindenburg, zo gauw je daar kans toe ziet, buitenspel zal zetten. Het lijkt me niet moeilijk bij een 85-jarige. Overal hebben hier in de stad een jaar lang nationaal-socialistische affiches gehangen met Hindenburg en Hitler broederlijk naast elkaar. Der Marschall und der Freiter kämpfen mit uns für Frieden und Gleichberechtigung. Want Hitler wilde meer inspraak in internationale aangelegenheden. Maar ook, und wer rettet uns von Hitler nur Hindenburg? Nou... Je ziet het. Hindenburg werd inderdaad herkozen, maar Hitler zal de nieuwe echte furer zijn. Want hij scheelt elke minuut van de dag datgene wat de mensen graag willen horen. De regering de nationale erhebung wil arbeiten en wil arbeiten. De partijen des Marxismus en met zijn mitläufer hebben 14 jaren lang tijd gehad, ja, hier kunnen ze bewijzen. Dat ergebnis is een brilleveld. Nu. Duitse Die die tijd van vier jaar. Dat oordeel is ontrecht jong. Lieve Harm, bedankt voor je uitvoerige brief die ik vanmiddag ontving. Over tien dagen ben ik bij je. Ja, je leest het goed. Ik was immers al lang van plan om je eens op te zoeken in Berlijn. Maar nu moet ik er voor de salon naartoe. De nieuwste vorderingen op het gebied van huidverzorging zijn daar bij jullie gemaakt door die Amerikaanse Mrs. Anthony Lee. En de Hilversumse dames willen daarvan mee profiteren. Overigens was je brief wel erg somber, hoor. De commentaren in de Nederlandse kranten waren een stuk rustiger en een parade van zeven uur lang. Als dat niet overdreven is, dan heeft dat Duitsland van jou inderdaad een sterke man aan het hoofd gekregen. Want wie houdt dat nou vol? Lief Harmpje, wees zo goed kamers voor mij te reserveren. Ik kom donderdagavond aan met de trein van kwart over zeven. Je komt me toch halen, hè? Ik verheug me echt op die week. Nou ja, een week, vijf dagen dan. En je moet me alles laten zien, hoor. En arrangeren een theevisite met onkel Adolf. Hij zal schrikken als hij ziet dat nog zulke aardige meisjes van het oude volk rondlopen. En jouw vrienden Karel en Willy zullen eindelijk je vriendinnen zien. Bij een mooie jongen als jij past een mooie meid. Nou, ik zal mijn best doen. Olivia Brum Heim Olivia Dat wat heerlijk om je te zien. Wat zie je er fantastisch uit, belachelijk. Oh, wat heerlijk om hier te zijn met jou. Oh, jij kan zo doorgaan voor de Berlijnse hoor. Prachtig, helemaal in het groen. De schoentjes? Ja, belachelijk. Hoe kan je er nou op lopen? Je, die zie je hier alleen maar dragen door heel kokette actrice. Ja, ze komen hier ook vandaan. Ze ruiken hun heimat oh, hoor. Ja. En deze jas komt uit Düsseldorf. Ik dacht, kom, ik mag niet altijd erop. Dacht je dat? Oh, je bent zo bij de als de koervestendam. Ik ben een verloren orchidee in de vriezer. Nou. Jij mag niet ook een lelijke dingen zeggen. Jammer, ik heb het zelf. Bedoel. Dat. Zeg, uh, blijf u hier staan? Kom, een me over even. Laten we alsjeblieft naar mijn hotel gaan, maar logeer ik. Nou, de prins Otto Albrecht, natuurlijk. Uh, natuurlijk. Aber natuurlijk, ja, Harm. <laughs> je bent helemaal Duits, weet je dat? Yeah. Je hebt zelfs een accent. <laughs> dat dat liefje. Hierheen, Zeg, Gaan we lopen? Ja, natuurlijk. Op een hakken in de sneeuw. Nou, de trottoirs hadden we schoongemaakt. Ja. Herr Hitler zorgt voor ons. En het is nog geen drie minuten. Het is hier op de hoek. Dit is de Dorotheenstraat. Daar heeft mijn vader gewoond toen hij studeerde. Enig idee. Hè? Nou ja, nou, hij heeft er niet zo'n last van gelukkig. Ik had niet zo'n enige vader, hè, moet je denken. Dit is de Middelstrasse, hè? Zijn we er al, hè? Ja, kijk maar. Hotel Prins Otto Albrecht. Oh, ik hoop dat het warm is. Oh, zeker. Je ziet Berlijn op zijn mooiste dik pak sneeuw. Alle kleuren zijn extra kleurig. Ik vind het net een de sprookje, hoor. Nou, pas maar op, vergis je niet. Er lopen hier honderden kwaaie kabouters rond, hoor. We zijn er. Herzlich willkommen, fräulein. Het freut mij, jenen te lernen. Het is mij ook zeer aangenaam. Ik heb al zoveel van u gehoord. Herr heer den Beek is inmiddels een goede vriend van ons geworden. U begrijpt dat we blij zijn de vrienden van onze vrienden te <laughs> ontmoeten. Ik wens Olivia zelf haar kamer als u het goed vindt, mevrouw Paltzer. Maar zelfverständelijk. U weet de weg. Ik zal in de eetzaal iets laten serveren, fräulein. Nee. U zult wel vereist zijn. In een halve stunde. Oh ja, heerlijk. Ah, haar, me eet even met me mee. Nee, nee, ik heb gegeten. Maar ik zal een kopje chocolade drinken. Pieter her van Anderbeek. Zijn die mensen altijd zo afschuwelijk beleefd? Nee, die mensen zijn altijd zo afschuwelijk Duits. Dat kan je beter zeggen. Kom, lieve ja, ik wijs je je kaart. Ja, en dan wat eten, hè. Ik rammel. Mm, heerlijk, zeg, wie koopt hier? Vrouw Paul vanzelf. Hm. Mm. Er zijn op dit ogenblik geen andere gasten. Ik woon op een kamer bij de familie thuis, zoals je weet. Maar meneer en mevrouw Paulsen en hun zoons. Carl en Willy. Ja, nou, je ja. hebt je goed voorbereid. Mm. Nou, die eten hier, en ik ook natuurlijk. En jij de komende vijf dagen voor zover we niet buiten de deur zullen eten. Dan ben je van plan, zeg. We moeten niet zoveel krankzinnig veel geld uitgeven. Hoor. Ik zei eten, niet dineren. Ja, dat gaan we allemaal doen. Oh, niks. Jij moet Mrs. Anthony Lee opzoeken en preparaten kopen. Daarvoor ben je vijf dagen hier, mm. hè? Kost dat van je zaak? En ik zal niet zo corrupt zijn om je daar af te houden. Hey, doe niet zo flauw. Ik ben een <laughs> half uur klaar. Waar woont dat mens? Uh, in de Taalentje nou, weet je wat? Dan gaan we daar morgenochtend meteen naartoe. Dan zijn we daar vanaf. Ja, en dan? Nou, van alles. We vermaken ons wel. Ik wil alles zien hoor. Hoe lang blijf je? Vijf jaar? Oh, ja, de belangrijkste dingen. Het belangrijkste van Berlijn heb je al gezien. Dat zit hier tegenover je. Oh. En nou denk je dat ik in een keren gelach zal uitbarsten, armpje. Hm. <laughs> maar jij weet nog niet half hoe gelijk je hebt. Je bent lief. Ja. En we gaan naar een, uh, naar een paar tandstee-cabarets. Die zijn erg goed en politiek nog niet gecontroleerd. En zaterdagmorgen ga ik met je naar de synagoge. Oh. Die is prachtig. Het geweld is helemaal belegd met goudmoezen. Zij... Mijn vader zou zeggen, Harm, blijf gezond om mij. <laughs> <laughs> Doen we dat echt? Ja, natuurlijk. Ik huur voor tien Fanny een Keppeltje. Ik zal eruit zien als de Mozes zelf. Oh, vast. Mozes had ook hoog geblondeerd en Dat is bekend. En we gaan naar het museum en naar de film. Ja. En we gaan naar de operette. in Savoy draait hier. Hij heeft waanzinnig succes. Met Gita Alpa. Nee, nee, die is ziek. Ja. Maar ze schijnt te worden vervangen door een hele goede zangeres. En je kunt nou met eigen ogen Paul Abraham zien dirigeren. Oh, heerlijk. Ik heb prachtige avondjaponnen bij me. Ja, dat heb ik gemerkt aan je koffer. in Savoy. je beetje is een draaitoneer in het grootste Schauspielhaus. En dan komen de mensen op het toneel voorrijden in een hypermoderne Mercedes-Benz. Ja? ja? Ja, Oh, al die beroemde mensen die je dan kan zien spelen. Een levende lijve, oogverblindende decor. Ja. Oh, het lijkt me heerlijk om je dat te laten zien van Berlijn. Maar er is toch nog veel meer? Al die, um, die, die, die cabarets waar je over schreef? Nou, daar hebben we gelukkig geen tijd voor, Olivia. De zomerlatten... Ja, daar schreef je over. Nou, die zomerlatten zou jou meteen houden. Kijk aan. Het zou hem misschien best bevallen. Nou, je weet niet wat je zegt. <lacht> Ik ga jurken kopen. En schoenen? Ik laat het je allemaal zien. Morgenmiddag beginnen we. En jij koopt mij. Heerlijk. Ik laat het geld rollen. Bereid je me vast nou, voor? Nou ja, uh, als jij maar niet denkt dat ik meerol, want ik moet echt op de kleintjes passen. Maar... Oh, kom, kom, kom. Een beroemd, jong, filmacteur als jij. Jawel, jawel. dit is natuurlijk ook van zo. Maar ik moet deze week ook een keppeltje huren voor Team Fanny. <lacht> <Ja. lacht> Wat een heerlijke afsluiting van deze week was dit, Harm. Vond je het mooi? Prachtig, echt prachtig. Je kan van die Duitsers zeggen wat je wilt. Maar dat maar... helpt toch niet? He, nee, doe nou. Ze maken toch theater, hè? Ja, ja. Als ik het zo bekijk, al dat toneelgeschitter, die, die, die, die vrolijkheid, al is het dan maar namaak. Dan kan ik het me zo goed voorstellen dat jij daar je beroep van wilt maken. Maar ik wil filmacteur worden. Ja, Nou, theater is theater. Of het nou een film is of operette op, op, op, of, of toneel. Ja, ja, dat is zo. Oh, ik heb het zo heerlijk gehad, Harman. Jij zult wel dood op zijn. Met jou? Niks hoor. Zal ik een taxi roepen? Nee, nee, nee. Laten we nog wat lopen. Het is zo schitterend mooi hier, hè? Het is net of we nog het theater niet uit zijn, hè? Zie je wel? Al die grote gebouwen in de sneeuw. Het is toch net één groot dik hoor. Weet je wat? Laten we de Spree-oever lopen. Ja. En daar het bruggetje over. He? Naar het Rijksdag allemaal. Ja. Ik zal hier niet lang blijven. Niet lang meer, denken. Nee. Hm. Zo'n mooie stad. O, oh, Harm, ik hoopte zo dat je hier slagen zou. Je bent hier zo bekend. Zoals we binnenkwamen in het Edenhotel en daar begonnen, je wordt er aan alle kanten begroet. Aan alle buitenkanten? Of wat anders? Zelfs de beroemde Alja Maritza ken je in het Barberina. Nou, ja. <laughs> Al uit je winst. Zeg, Karel, helpt ons morgenochtend als je naar de trein gaat. Want jij hebt half Berlijn leeggekocht. Wat is dat enorme gebouw? Daar? De Rijksdag. Wat oh. is nou de Rijksdag? Vind jij het mooi? Nou ja, het is iets te veel namaak van de vroegere stijlen misschien. Ja. Maar het is wel imposant, hè? Dat wel? Ja, ja, ja. Zullen we de trappen oplopen? Dem Deutschen volken. Ja. Hetzelfde volk dat nu door Jozef Goebbels met ongelooflijk raffinement wordt bespeeld. Ja, hoe, hoe kan het hè? Hoe kan het nou dat zo'n man als Hitler... Ja, zo, zo, zo, hè? Niet zo hard. Oh. We zijn buitenlanders. De informateur die van Papen hoopt dat die opgewonden standjes als Hitler... en Friken en Keuring nou wat rustiger worden en nou zo'n hmm. macht zijn. Maar deze heren hebben wel een massabeweging achter zich hoor. Van Papen is vicekanselier en die denkt nog evenveel macht hebben als Hitler. En Hindenburg. Ha, Hindenburg. Zijn oude verkalkte man. Hindenburg. Wazig met een snon. Er zitten maar drie Socialisten in het kabinet. Maar hebben de belangrijkste posten. Hitler is reichskansler. Frick is reichsminister des Inam. En Göring-Pöyste is aan minister des Inam. Dat is belangrijk hoor. Want zo heeft hij de Pruisische politie onder controle. Nee, Duitsland is uitgeleverd. En dat heeft Duitsland niet gemerkt? Nee, nee blijkbaar niet. En ze hebben het toch allemaal tien jaar kunnen bekijken. Nou ja. Eerst in Beieren. En toen in heel Duitsland. Hij heeft een soort van... van ...burgeroorlog aangewakkerd... ...stormabteilen opgericht... ...om politieke tegenstanders uit de weg te ruimen... ...en hij haat de Joden. Ja. ...en hij heeft mijn kamp geschreven... Nou, ...en toch zit hij hier... ...in dezezelfde Rijksdag... ...ik las in de krant... Een, ...een voorbeeldje van een dictaat. ...zoals dat in München op de lagere school werd gegeven. Zoiets als, uh, Jezus bevrijdde de mensen van de zonde en de hel... ...en zo redde Hitler het Duitse volk van de ondergang. Dit <lacht> is eerlijk waar. Jezus en Hitler werden achtervolgd... ...maar terwijl Jezus werd gekruisigd... ...werd Hitler tot kanselier benoemd. De apostelen hebben het werk van hun heer voltooid... ...en wij hopen dat Hitler zijn werk zelf mag voltooien. Jezus bouwde voor de hemel... ...Hitler bouwde voor de Duitse aarde... ...of zoiets, woorden van gelijke strekking. Ja. In de Duitse volk... Het is toch huiveringwekkend? Nou. Oef. Wat is dat voor een laan? Dat is de ziekenzallee. En daar is de tiergarten. Ja. Ach, ik hou van bellen. Hè. Heb je het niet gehad? Nee. nee. Hm. Ik probeer het allemaal te onthouden wat ik zie. Ik wil zo graag gauw in Duitsland terugkomen. Ja. Nee, nee, nee, even nog, even Nee, nog. nee, nee, kom nou. Als er nou een soepo zou komen en zou vragen wat we hier zo lang doen, dan hebben we geen antwoord. Nee. We zijn het Oostlendal. En morgen vroeg uit je trein. Vergeet niet maar mijn cadeautje te geven. Nee. En tante Dientje. Zeg, en doen ze me een hartelijke groet, Ik hè. Ik zal aandenken, echt. Sneller, bieter, De trein vertrekt zo. Ja, ja. Dag, Carl. Uh, bedank je ouders van me. Ik heb het heerlijk gehad. Dat spijt niet. Dag, Harm jong, Dag. Die is voorzichtig hè? Dag Olivia. Ah, Daar gaat ze. Een mooi wijf. Berlijn is weer van mij. Hè? Een Jodin. Ja. Jammer hè? Was je handen maar goed. Berlijn, 27 februari 1933. Lieve ma, Olivia is nu bijna een week weg en ik mis haar nog elke dag. We hebben een ontzettend leuke week gehad samen, want ik zag Berlijn opnieuw door haar ogen. Maar ik ben weer eens hard aan het werk gegaan. De lessen bij Tony Steiner werpen toch een vruchte af, geloof ik, want ik heb eigenlijk niet de minste moeite met de oefeningen en de danscombinaties die hij me opgeeft. Vanmiddag heb ik weer gesolliciteerd. Ja? Wat is er? Harm! De Rijksdagbrand. Ja, ja, een soldaat op het dak van het achterhuis. Ik de... ben aan het schrijven, Karel. Je stoort de Rijksdag brand. me. De Rijksdagbrand. maar gauw blussen. Nee, maar werkelijk. Dat Rijksdaggebouw, de staat in brand. Een geweldige brand. En jij staat toch binnen? Ik loop er niet meer in. En ja, herhaal, ja, ja, komt u toch gauw? Het Rijksdaggebouw staat in licht te laaien. Ja, van anderen bekomen ze niet. Zingen ze maar. Je kan het van hier vandaan zien. We gaan er heen. Ik kom. Vuur is mooi, maar verschrikkelijk. Ik had het moeten filmen, maar ik had net geen film in mijn camera. Ja, van kan Hoe kunt u zoiets zeggen? Dat spijt me, ik dacht niet Ja, het is inderdaad Maar ook dat zou moeten worden vastgelegd. Ja, gelijk, het is een afschuwelijk voortek. Het staat hier zwart van de mensen. Zelfs de balletmeisjes van Ballumst zijn Goor te kijken in hun dunne balletpakjes. Is dat pauze? Ja. We gaan verder met de laatste acte. De brandje was er daar bij, Het zal wel helemaal een voorteken. Ach, wat nou voorteken. De een of andere idioot heeft natuurlijk ergens een sigaret neergelegd en vergeten. Ik heb hier een week geleden over Berlijn uitgekeken met mijn vrienden. In Deutsche voor. staat er Ja, nog wel. De brandstichter een Nederlander? Wel ja, het was een Nederlander, her van Anne een of andere Lubbe, uit Leiden. Dat is het is niet waar. Een communist? Hij heeft het niet alleen gedaan. Hij maakte deel uit van een communistische en socialistische bende. Waar is hij gearresteerd? In het Rijksdaggebouw. Toen de brandweer bezig was om op allerlei plaatsen kleine brandjes te blussen. Maar ze waren te laat in de grote zittingzaal. Het glazen dak tussen de zaal en de hoge koepel is gesprongen van de hitte. En toen ging de koepel ook. Nou, dat werkte natuurlijk als een enorme schoorsteen. Geuring was er als eerste van de regering bij. Die zei dat het een complot was. Het begin van een communistische opstand. Hitler heeft bevolen alle communistische functionarissen te arresteren. Het, het staat hier in de krant, her van Andenbeek, een bericht van de officiële Poortische pressedienst. De brandstichting, de schandelijkste daad van terreur, tot nu toe door het bolsjewisme in Duitsland bedreven, moest het signaal zijn voor de bloedige opstand en de burgeroorlog. Die van der Lubbe houdt nog steeds vol, dat hij de brand alleen heeft aangestoken. Nou ja, dat gelooft natuurlijk niemand. Freek, de minister van Binnenlandse Zaken, heeft een noodverordening ontworpen. De grondwet is buiten werking. en de politie is rechtstreeks ondergeschikt aan hem. Hoe is dat dan mogelijk? De heer Rijkspresident heeft de noodwet vanmorgen getekend. S. Ja, is 85. Ja, de wet is legaal. Volgende week hebben we verkiezingen, hernam. De brand zou miljoenen kiezers naar Hitler drijven. Die, die, die Hollander. die moet krankzinnig geweest zijn. De Rijksdag is buiten werking. De aanleiding is geen oorzaak. Ze bouwen hem weer op. Ja, het gebouw misschien, mijn jongen. Alleen het gebouw. U filmt het toch maar, heer Haren. Mevrouw Paulsen, ik had u dit opgemerkt. Ach, kijk nou toch, Vreselijk. Ja. ja, en dat film ik. Die pilaren staan nog. En het in met moment neemt volk. Ik ben er diep van onderin. Ja, ja. Dit is eigenlijk het portret van ons volk, heer Haren. Mm -hmm. Ach, hoe vindt u dit nou? Als het in Nederland was gebeurd, zou ik openlijk huilen geloof ik. Ik denk niet dat u in dit land carrière zult maken of werk zult vinden. U zal wel gauw weggaan. Maar juist hier wil ik u zeggen, her van Anderbeek... dat ik het een gelukkig toeval heb gevonden om u te ontmoeten en u te leren kennen. Mijn man ook. Er is hier geen levensruimte voor mensen zoals u. En dat is jammer. Wat betekent ons land, ziet u. Mijn lieve van Palt. Ik heb me zo veilig gevoeld bij u en uw man. Als ik wegga... Ik denk inderdaad dat dat wel zal gebeuren, hoor. Als ik wegga, dan hoop ik van tijd tot tijd nog eens bij u terug te komen. Weet u wat? Laten we nou samen een kop koffie gaan drinken bij elkaar, Evie. Dan lopen we de hele ziekenzale door langs alle standbeelden van mensen die uw land toch groot hebben gemaakt. En niemand zal toch kunnen zeggen dat al die grote mensen geen Duitsers waren. En daarmee bouwt een land zichzelf weer op, hè? Ja. Ja, u hebt gelijk, denk ik. Dank je wel, Harm. Ik moet het niet vergeten. Proost, vielen, vielen recht, herzlichen Dank. En nu op het koeken met slaaktalen. Komen ze met. Bitte, Volkenis. Ja, gell. Berlijn, 8 maart 1933. Lieve ma, ik kom naar huis. Ik geloof niet dat het nog langer verantwoord is om in Berlijn te blijven. Hitler heeft, zoals jullie ongetwijfeld uit de kranten weten, de absolute meerderheid in het parlement... Herr Paulsen zegt dat er nu van alles kan gebeuren. Ja. Herr Paulsen. Ik eh, heb iets vernomen, heer ja, Van Andenbeek, over een film die u gemaakt hebt van de Bruinhemden. Dat is gevaarlijk. Oh, maar die film is al lang vernietigd, heer Paulsen. Het negatief is in Holland. Ik dank u voor het vertrouwen. Hoezo? Men kan vandaag de dag beter geen mededelingen doen aan vreemden. U bent toch geen vreemde? Nee. Ik hoop van niet... Onder ons, u weet dat Gretel een vriend heeft. Ante Gretel? Mm -hmm. ja, dat wist ik niet. Ja, een militante heer. Hij is aangesloten bij zo'n terreurgroepje. Als eerste opdracht heeft hij met 19 anderen iemand moeten afranselen. God, wat verschrikkelijk. Toen die man omviel en bleef liggen, werd hem bevolen deur te gaan met zwepen. En die vriend van Gretel heeft het gedaan ook. Discipline moest toch zijn, had hij gezegd. Bewijzen van excuus, denk ik. Later bleek het slachtoffer te zijn doodgeranseld. Hm. Kennen ze die man? Nee. De commandant heeft alleen bravo geroepen. Het gaat hier verkeerd. U moet gauw weg. Gauw. Kan het nog in goede gezondheid en met goede gedachten aan onze mooie stad doen? Ik had het niet voor mogelijk geacht. Maar er is hier geen werk. En wat erger is, geen enkele kans. Er is een onaangename, dreigende woeling ontstaan. Herr Palsen heeft helaas gelijk. De oprette vrolingssturm is afgelast... Richard Tauber werd bij het betreden van het toneel... in gang lastig gevallen door bruine hemden... die Juren raus schreeuwden. De volgende dag is hij vertrokken. is het mogelijk, zo'n wereldberoemde zanger toch. Ik zal zijn laatste plaat uit uw operette voor u kopen. Ik moet hier nog het een en ander regelen. Ik kan natuurlijk niet zomaar weggaan. Ik moet afscheid nemen van de mensen... die me zo geweldig hebben geholpen hier. Herr en Tony Steiner. Misschien hebben ze nog waardevolle adviezen voor me. In Holland zal ik het weer helemaal alleen moeten doen. Het, het gaat je goed, jongen. Veel dank, haar voor alles. Ik heb het gevoel dat ik veel van u heb geleerd in die tien maanden. Natuurlijk heb je veel geleerd. Want je kon niets toen je kwam. Ik heb jou leren lopen, weet je nog wel? <laughs> ja, ik weet het. En nou moet je zelf verder lopen, mijn lieve. Ik vind trouwens dat je het nog langer uitgehouden hebt hier. Dat geldt trouwens ook voor mij. Hoezo, u gaat ja, ook? ja. Ik zal wel moeten. Alles loopt hier scheef. Ik ben Jood, Harm. En er zijn, geloof ik, een paar Joden te veel in Duitsland. Ik ga naar Amerika. Een relatie van me helpt me daar. Ik ben geen rijk man. Ik zal alles wat ik bezit in de toch moeten steken. Maar iets in me zegt dat het de moeite waard is. <lacht> ik ga die Amerikanen leren dansen. Nou, leert u die er ook mee eens lopen. Ja. Er ligt een heel terrein raak, Steiner. Ik zal Duitsland missen, joh. Ik zal Berlijn missen. De mensen hier. Hoewel diezelfde mensen me dwingen om uit te wijken. Ach, ik denk maar zo. Er zitten zoveel Duitsers in New York dat het verschil niet eens opvalt. Met de stad. Ja. Ja, die zal ik missen. Ik ook. Ik kom nog wel eens terug. Ik heb alleen begrepen dat ik hier niet blijven kan. Er is hier geen toekomst voor me. Dat is zo. Dat wist ik al de eerste keer dat ik je zag. Jij hoort hier niet. Kom zo af en toe terug. Jij kunt dat doen, ik niet. En ga dan weer gauw naar dat veilige Holland. Daar zit geluk in jou, jongen. Daar kleeft mazzel aan je. Ik heb er dus dusver weinig van gemerkt. Dat merken anderen altijd veel eerder. En sta jij niet puntgaaf op die prachtige benen van je? Jij bent in die tien maanden alleen maar rijker en rijper geworden. Jij denkt dat je hier en daar van binnen gehavend bent. Maar dat is niet zo. Je hebt eelt op je ziel gekregen. Dat is een grote verworvenheid, Harm. Want daarmee kom je verder. Jij zult nog een heleboel schoppen krijgen, maar het zal je minder pijn doen. Berlijn is een stoomcursus wat dat betreft. In Holland had je er waarschijnlijk tien jaar over gedaan om zo'n panzer te kweken. En er is ergens, ergens een grote balletleraar, een heel knappe choreograaf. Die heeft het ganse ballet precies in zijn hoofd. Wij springen maar wat raken, en denken te doen naar eigen inzicht. Maar uiteindelijk moeten we precies dansen over Diagonaal, zoals hij dat heeft bedacht. Ga met God, Huim. Ik wens je het geluk toe dat je nodig hebt. Ik... Uh... Ja, ja, ja, ja, jij wenst mij hetzelfde, ik weet het. We zijn vrienden geworden. Ja. Dag, Heim. Ik kan niet op zo'n goed Duits zijn zeggen, want we zien elkaar waarschijnlijk nooit meer. Maar laten we afspreken dat we ieder aan een kant van de grote plas... ...af en toe eens aan elkaar denken. Huh? Ja. Ik, uh... ...ik moet mijn laatste les nog betalen. Weg <laughs> wegwezen, doe <du> Hollander. <laughs> ik denk dus voor het eind van deze maand weer thuis te zijn... ...over dik veertien dagen dus. Ik laat u nog weten met welke trein ik aankom. U hoeft geen geld te sturen. Met wat ik nog heb kan ik mijn laatste kosten dekken. Het is een wonderlijke gedachte. Ik heb hier al bijna een jaar gewoond. Geleefd echt. Het lijkt als ik erop terugkijk, wat tien jaar. Maar soms is het net of het allemaal nooit heeft plaatsgevonden. Zo onwezenlijk en onecht is die hele periode voor me. Dat komt ook omdat er hier in Berlijn een sfeer is die haast niet is te omschrijven. Ik ben er bang voor. En ik kan beter bang zijn dan heel veel zoen. Maak je geen zorgen hoor, ma. Ik kom best heel hard thuis. Groet Fijn en Tante Dientje van me. Dikke zoen. Harm. Nou, daar staan we dan. Ja. Heb je niets vergeten, Harm? Weet je het zeker? Ja, ik weet het zeker. En komt toch terug, dan haal ik het weer op. Nou, je gaat in elk geval met één koffer meer weg dan je bent gekomen. Mm -hmm. Zou je ons verschrikkelijk missen, Harm, in Holland? Ja, zeker. Jullie en Hans Blijboek? Oh ja, die vooral, dat vergat ik. Ja, zeker. Ik heb veel aan Hans gehad. Mm -hmm. Dat wordt gefluisterd. Ja, ja. nou, Karel, wees maar nou even serieus. Ach, ik best maar wat. Ik vind het zo verdomme hoe dat je weggaat, Harm. Je ouders zal ik missen. En Manfred. <laughs> Die goede Manfred. Vertel je je moeder nou alles wat je hier hebt meegemaakt? Nou, ja, beide alles. Ongeveer een tiende, denk ik. Tot ziens in betere tijden, zei je vader. Mm. Het zullen zeker betere tijden zijn als je over een jaar of zo terugkomt. Maar anders dan vader bedoelt. Daar ben ik ook bang voor. Einsteigen, Einsteigen, bitte! Ik moet weg. Arm, alles goed. Dag, Eddy. Veel zijn aan de nacht. Ja. Arm, we hebben dicht lief. Laat eens doen. Dat dus is de gegend leidig. Einsteigen. Einsteiger Peter. Hé hey, jongens. Einsteiger. Ik kom gauw naar Holland. Jullie zijn welkom. Dag. Dag. Dag. Dag. Straksbaanhoofd Tiergarten dan weg. Of ik nooit ben aangekomen. Tien maanden geleden. We zijn er. Dit is een stukje bij mij. Ik moet zo logische kaarten hebben. Jij moet naar de Ik moet naar de middelstraat. Dan moet je bij het vierde station naar dit uitstap. Goed. Oh nee, nee, wacht even, nee, vergis me. Na zo het volgende. Ik ben in de warme ringbaan. Ik moet u oh. hartelijk bedanken, meneer. Het was erg gezellig om u te reizen. Zo'n jochie, mij. God helpt je, jongen. Als ik christelijk was, dan zou ik vanavond voor je bidden. De schone mensen, mensen die thuis zijn in Berlijn, zoals ik thuis hoor te wezen in Engelsen, die kleine groene kijkdoos in Holland, wat weten ze daar vandaan? Zo grote kop in de krant over de SDAP, over de radiostations en daarnaast een klein kolommetje over dat mannetje Hitler. Nou, nou, een klimmerig baasje, dat wel.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 En daar komt nu nog bij, de tijden zijn hier in Nederland vreemd bewolkt door de malaise. Alleen de fabriek, die draait goed. Dat is belangrijk. Wat ik verder moet, dat kan ze eigenlijk geen pest schelen. Ik verdien dus geen geld.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 Heb je thee, Harm? Graag maar. Alsjeblieft. Je zegt niet veel de laatste tijd, hè? Mm -hmm. Je bent sterk veranderd, jongen. Ik heb je nou twee weken goed kunnen bekijken. Ja, natuurlijk heb je me goed kunnen bekijken. Ik ben altijd thuis. Ik heb geen werk. Ik ben mislukt in Berlijn en ook in Holland zijn er geen vooruitzichten. Jij hebt goed kunnen observeren in welke mate ik een mislukkeling ben. Harm, je bent zo scherp. Mm -hmm. Je bent te rap van tong. En ik zeg niet veel de laatste tijd. Jij weet best hoe ik het bedoel. Nou, bedankt dat ik jullie vermaakt heb. Met mijn Berlijn-story. In vele spannende afleveringen. Tante, dient was de eerste dagen niet weg te branden hier? Ja, ja. Je hebt veel verteld, ja. En nog veel meer niet. Nou, dat komt nog wel eens. Ah, ik moet nog een beetje wennen hier in Holland. Als ik opsta, dan zit ik met mijn hoofd in de Tiergarten. Om maar eens wat te noemen. De Tiergarten is toch echt iets anders dan de Hilversumse Groes? Ja, dat kan je ons toch niet kwalijk nemen? En bovendien heb je mij niet horen zeggen dat je mislukt bent in Berlijn. Goed, je hebt er geen werk gevonden? Er waren weinig perspectieven. <laughs> nou, weinig is overdreven. Nou ja, helemaal geen mo mogelijkheden dan, maar... Je hebt er gestudeerd. Ik zie aan je dat je hard hebt gewerkt. Maar ja, je bent een andere verschijning geworden. Ik denk wel eens... Ja, dan moet je me maar niet kwalijk nemen, Harmpje. Ik denk wel eens dat dat hier in Holland ook parten zal gaan spelen. Je hebt een Berlijns geurtje gekregen. En dat mengt zich slecht met de mest en mist van dit land, begrijp je? Het, het is geen vergelijking hoor, maar het is net of prinses Juliana gedwongen wordt hier op de hei te kamperen. <lacht> ja, je hebt te veel allure. Waarmee ik niet bedoel te zeggen dat je te veel allures hebt, want je blijft een eenzaam angstig mannetje. Venne heeft het makkelijker. Hoe oh, ja. denk je dat? Venne heeft voortdurend zware tentamens. Maar die voortdurend verzakt. Hij heeft meer succes met zijn stavelse jol op Loosdrecht en met zijn tent op dat eilandje. En, Harm, vergeet niet dat je met prachtige films bent thuisgekomen. Amateurwerk? Amateurmateriaal, omdat je geen professionele spullen hebt. Maar je kunt wel degelijk filmen, ik heb ze toch gezien. Jij hebt de sfeer van Berlijn, die ik uit je brieven proefde, vertaald in beelden. Ik vond dat aangrijpend. Nou, daar ben je de enige. Buiten mijzelf dan natuurlijk. Hè? Nou ja, laten we er maar op voor ophouden. Ik kan blijkbaar geen goed doen. Ach, het ligt niet aan jou. Man. Het ligt aan mij. Ik heb gisteren om Tom gesproken. Jij? Om Tom? Nou, ik dacht dat mijn oude voogd me misschien wel kon helpen. Ik ben 22, ik teer nog steeds op jouw zak. Ik dacht dat ik misschien als ontwerper iets zou kunnen doen. Maar om Tom viel achterover van ellende toen hij mijn ringen zag. Nou, vier is ook een beetje veel. En hij zei dat men niet met zes paar schoenen terugkwam van een reis als men met twee paar heen gegaan was. Ik ben aan mijn ontwerpvoorstelling niet eens meer toegekomen. Trouwens, de porseleinboom overweegt servies op de markt te brengen met de Duitse adelaar erop. Voor het geval de heer Hitler hoog mocht stijgen. Ze willen Meissen, Rosenthal of Bavaria voor zijn. Nou, toen ben ik weer weggegaan, natuurlijk. De fabriek moet toch draaien? Ja, en dus draai ik me om met mijn blonde haar en mijn getailleerde jasje. Prinses Juliana wou niet op de hei kamperen. Uh, en hoe, uh, hoe, hoe zijn die filmbeurzen in Amsterdam? Ah, dat stelt niks voor. Maandagmiddag bij Schiller stinkt het er precies zoals op een Berlijnse beurs. Het is een smartelijke herhaling hoor. Je zit er urenlang en het gepraat is steeds hetzelfde. Ja, het is Hollands dat wel. De, de klank is gelijk, er zijn veel Duitse joden. Mm -hmm. nou, die hebben een, een kennis van zaken waar een Nederlander helemaal niet tegenop kan. De Nederlandse mensen zijn kermisklanten ze. ze. hebben die brieën niet. De Hollandse actrices en acteurs zijn armzalige mensen in quasi-chique kleren. Ik had gedacht dat ik die Duitsers wel aankom, maar zonder hulp. Op welke school is meneer geweest? Maar in Berlijn is toch ook een filmschool? Hé, hey, heb je geen kans gehad? Wat gek, want zij waren wel allemaal geschoold. Je wordt er gewoon buiten gehouden. En het werk wat ik ze laat zien, mijn ontwerpen voor scenario's en mijn ideeën. Het, het wordt allemaal op deskundige wijze afgekampt door de koplopers. Ja, maar misschien is het ook wel niet zo goed als je zelf denkt. Nou, mijn artikelen over Berlijn, die, die waren toch wel goed? Ja. Alle kranten hebben ze teruggestuurd. Zelfs de uitkijk. Ze hebben allemaal hun eigen mensen. Ze vinden wat ik beweer over Berlijn en het leven daar veel te bizar. En bovendien, ho hoe kan ik hier nou ook werken? Ik heb één kleine koude kamer, omdat Fenne er twee in gebruik heeft. En hij houdt totaal geen rekening Fenne met me. moet toch studeren? Oh ja. Fenne! Fenne! Fenne, ben jij bedonderd? Hoe kan ik nou zo schrijven, zei die rotmuziek zo keihard aan, het hele huis drukt." rotmuziek is de watermuziek van Hendel okay, en ik kan niet werken als het stil is in huis. En werken moet ik. Ik ook. Ach, ach, wat een resultaat. Sterf, je had maar eens geen rekening met mij, ja? Oh ja? Ja. Is het weer zover, hè? Ja. Is meneer weer thuis? Moeten wij ons weer schikken? Ja. Jongens, jongens, doe nou toch. Val dood, de lendelaar. Marra, moeten moet nog steeds. Jij hebt twee zoons, maar dat vergeet jij maar al te vaak. Weet je, Olivia, dat het vandaag een jaar geleden is dat de Rijksdag is afgebrand in Berlijn? Ja. Ik dacht er van de week nog aan. We hebben een heerlijke week gehad in Berlijn, mm -hmm. hè? Ja. Ik ben weer een jaar terug bijna. Wat mm -hmm. hebben we elkaar nou gezien in die tijd? Ja. Zaken gaan voor het meisje, niet waar. Ik heb mijn eigen salon, meneer van Anderbeek. Mm -hmm. En ik ben de enige schoonheidsspecialiste, en masseuse hier in de hele wijde omtrek. We zijn blijkbaar veel barledelijke vrouwen. Ja. En heb ben jij een uitzondering op. Je gaat toch niet zeggen dat je verliefd op me bent? Nee. Nee, want dat ben je niet. Nee. Nooit gewist. Nee. Nou, ik... Ik heb wel eens gedacht van wel. Moet ik toegeven. Maar nou, we zijn goede vrienden. Wij zijn slechts goede vrienden, meneer. Verder geen commentaar. Ik hou heel veel van jou, Olivia. En ik hou ook veel van jou, Harm. En laat het maar zo houden. En daarom is het niet zo brandend noodzakelijk dat we elkaar iedere dag zien. Ik weet dat je er bent in de Albertusbergstraat. En misschien vind jij vrouwen wel niet zo aantrekkelijk. Kon je er wel eens meevallen? Een mooie vrouw. Harm, vraag. jij kijkt met camera ogen. Jij registreert. Olivia, ik zou je niet kunnen missen. Ja, jij bent over esthetisch, dat is het. Vrouwen zijn voor jou te, te, te sterfelijk, zeg ik dat goed. Te sterfelijk. Op het toneel in de balzaal zijn het onaantastbare schoonheden. En daarbuiten hebben ze een glimmend gezicht en een transpiratieluchtje. Nou, jawel, kan... jawel, jawel, jawel. Ik registreer ook. Als jij die film en liedjes hoort uit jouw Berlijnse tijd... Toe zoer dat is mijn principe. Of uh, de nacht, hoort de nacht, oder nie, niet. Dan zie jij niet een beeldschone vrouw voor je. Maar een beeldschone operette zangeres, dat is het grootste verschil van de wereld. Soms kan ik zo ontzettend terugverlangen naar Berlijn. Weet je, soms is het net of heel veel, Hilversum als een, uh, als een, een, een rolgordijn wordt, wordt opgetrokken en achterlicht aan die stad. Met die lokkende sensatie van afwisseling en al die verschrikkelijke facetten van rijkdom, opeenstapeling, en voornaamheid, armoe, een preutsheid en funzigheid, de spray. En de lichtfontein van de Friedrichstrasse, de Koerfürstendam. De kindertjes in de tiergarten. De worstelaars in de Club aan het Ik heb mezelf vaak een, een, een monsterlijke kwezel gevoeld hoor. In Berlijn een volkomen buitenstaander Hollandse idioot. Het toch, ik, ik, ik verlang er soms naar. Hoe gaat het met je werk? Ik ga het gaat niet met mijn werk. Ik heb niks. Je was toch aan het ontwerpen? Ja, maar ik ben volstrekt overbodig. Nou. Ik heb lampen getekend voor een film in Amsterdam. En toen ik het aanbood, zeiden ze dat ze precies zo'n lamp in de maak hadden. Nou, twee maanden later hing mijn lamp daar op een expositie. En bewijs dat nou eens. Mm -hmm. Ik heb bombondozen getekend. Ik heb een scenario voor een film ingestuurd. En twee maanden later staat mijn verhaal aangekondigd in filmnieuws. De Oefa maakt het. Exact mijn verhaal. De producent is een neef van de kerel en wie ik het manuscript heb gezonden. Ja, ik weet het. Je hebt het al een keer verteld. En die vent had niet ontvangen, hè? Bewijs dat nou. Bewijst nou. Ja. En ik ga thuis zitten bij een broer waar ik niet om geef. En een moeder die artritis in de heupen en in de knieën. Ach, laat ze toch doodvallen? Dat mijn moeder en mijn broer. Nee, nee, natuurlijk niet. Die, die, die producenten en zo. Je, je moet de moed niet verliezen. Je wordt beroemd, dat zal je zien. Dat heeft die Ali Alida of zo in Indië toch ook gezegd: Njoja Alima. Oh, nee. Ja, dat is moeilijk. Je moet maar denken: zolang ze nog van je stelen, is het goed geweest. Dan heb je het nou opgegeven. Nou, ik ben met iets nieuws bezig: De Ooievaar. Dat is de, de, de werktitel. Ja. De Ooievaar als, als heil en onheil brengen. Ik wil baby's en kikkers zo hustelen dat je op plaats niet meer weet wat baby en wat kikker is. En dan steeds daar overheen die ooie varen. Hè? Dood en leven brengen. Een goed idee ze. En kan hem samen produceren met een vriend van me in Loosdrecht. Ik, ik, ik hoop dat dat rondkomt. Nou. Zie je nou, Harm. Het is vallen en opstaan. Ja. Die lieve oude koningin Emma. Dat ze nou toch dood is. Er is niemand op straat. Het is net of je een beetje je moeder verliest. Het, het is toch familie van je. Ik voel me ook niet goed de laatste tijd. Oh, tante, schaamt u zich niet. Emma. Koningin Emma. Haar majesteit, de koningin moeder heeft een theeservies van de porseleinboom, hè? Weer een goede klant naar de kelder. Oh, tante, nou toch. Nou ja, hey, ik bedoel het toch niet zo. Je weet toch hoe ik ben. Uh -huh. Ik heb heus verdriet van koningin Emma. Het was een lief mens en een goeie. Ja. Wat zal Willemintje verdriet hebben? Koningin? Dit jaar is wel een uitverkoop van geluk, lijkt het wel. Ik heb de familie gewaarschuwd. Tante Dientje... Is ze dood? Nee, maar ze wordt niet meer beter. Gaat ze? Ja, ik denk het wel. Ze verdraagt geen voedsel meer. Zelfs water braakt ze direct uit. Ze was gisteren nog zo vief. Ik ga er meteen... Om, blijf niet te lang, Harm. We mogen er niet nodeloos vermoeien. Hoe gaat het nou, tante? Oh. Ik heb zo verschrikkelijkst gebruikt. Van, van, van helemaal geen water. Lijf maar rustig liggen. O, oh, lieve heer. Dat ik nou dood moet, dat weet ik nou wel. Maar, maar waarom moet het zo raar? Ik schijn nooit iets gewoon te mogen doen. Ik. Ik heb zo ontzettend gehouden van zwarte Gert, de karmaker van Echtenburg. Maar wat weet mijn familie van liefde? Je moet een groet hebben van oom Tom, Tante Lisa. Zo gauw ze kunnen, komen ze even kijken. Naar mijn steen, Tante. Raak me maar niet aan, lieve Arm. Dat heeft nooit iemand willen of, of mogen doen. Harm. Ja, tante. Onder mijn bed staat een koffer. Daar zitten mijn composities in. Op de piano staat mijn laatste dansmelodie. Die zijn voor jou. Ja, tante. En in, in het trommeltje op de schoorsteen. Zitten 175 gulden. Dat is veel geld. Die zijn voor je lieve moeder. Zij. Zij. Zij was de enige die, die me. Doe maar, doe maar. Doe maar, lieve moeder. Ze moeten maar een broodje voor kopen. Mm -hmm. en, en, en die Tante Dientje noemen. Ja. Nee, heeft ze toch nog plezier van me? Ze, ze is ontzaggelijk goed voor me geweest. De anderen konden dat niet. Ik. De laatste dansmiddel. Voltooid. Augustus 1934. Lieber Harm, wat heerlijk dat je je oude vriend Hans Blijdburg niet bent vergeten, ondanks die drukke werkzaamheden van je. Ik heb weliswaar begrepen dat er weinig concreets uit je plannen te halen valt, maar voortdurend tegen de stroom opzwemmen kost ook tijd, ook al schiet je geen meter op. Ik heb een maand geleden toen jullie Prins Hendrik stierf zo aan je gedacht. Je sprak altijd met zoveel eerbied over jullie vorstenhuis, dat toch zo zeer verwant is aan de Duitse hoven. De geïllustreerde bladen hebben de witte begrafenis van de prins uitgebreid gebracht. Het zal een heel kerwij zijn geweest om alles wit te schilderen, maar misschien is dat mijn Duitse praktische aard. Enfin, wij doen wat terug voor jullie, nou Hindenburg gisteren is overleden. Een erewacht van marine en landmacht en een krans van de Oost-Pruisische troepen bij zijn doodsbed. Gisteren hebben de strijdkrachten de eed van trouw afgelegd aan de vurer van het Duitse rijk en volk. Adolf Hitler, het is dus zover. De laatste hindernis is uit de weg geruimd. Je vroeg hoe het met ons gaat. Ach, wie zal eens gehen? Berlijn is stampvol met bruin en zwart geuniformeerde militairen, maar verder levendig als altijd. Vrouw Paulsen is grijzer geworden. Herr Bolhaus, de portier, is nederig hofvaardig tegelijk. Zijn pet is kantiger gesneden en hij draagt gouden tressen. Alsof hij is bevorderd tot generaal van alle niet aanwezige portiers. De kruier Frans loopt in een bruin uniform. De wereld verandert. Maar Karel heeft een nog veel grotere verandering ondergaan. Hij is een al te kwiek officiertje van de zwarthemden. Zijn ogen glimmen onder de platte pet en hij loopt hoog opgericht op dure laarzen die bij elke stap, verdampt nogmaals, kraken. Hij heeft het vaak over je en over jullie koningin. Die blijkbaar niet veel meedoen. Ene heer Mussert begrijpt zijn tijd blijkbaar beter. De eerste verschrikkelijke Jodenboycott zaterdag zit erop. In Café König speelt nog een Joods orkestje en de bruinhemden eisten dat ze het Horst Wessel lied zouden spelen. Ze hebben het gedaan. Praktisch alle Joodse winkels zijn geplunderd. De meeste zijn nu gesloten en volgestouwd met vliegtuigonderdelen. Er is geen ontkomen meer aan. Mijn zusje van 15 is dit jaar opgeroepen voor een zomerkamp. Daar worden ze met jongens en meisjes in één tent samengestopt, om zich te leren aanpassen. We zijn aan het fokken voor een oorlog. Ik zou naar het buitenland willen, naar jou toe, naar jullie veilige land. Maar mijn verwanten zijn hier en het zou te gevaarlijk worden. Ingesloten een foto van mezelf, jong vroeg. In maart vorig jaar stichtte Himmler het eerste strafkamp, een concentratiekamp. Er zijn er nu bijna 50, met meer dan 100.000 politieke gevangenen. Ze zitten in gevangenissen, leegstaande fabrieken en verbouwde SA-carcellens. De arrestanten zijn communisten, sociaaldemocraten en natuurlijk joden. Als arts krijg ik gruwelijke verhalen te horen over de verhoren, die beginnen en eindigen met aframmelingen. Ze worden geslagen met ijzeren staven en gummiknuppels en zwepen. Uitgeslagen tanden en gebroken beenderen zijn het bewijs. Maar buiten ons om weet niemand er iets van, geloof ik. Hoop spoedig weer van je te horen. Ik hou je op de hoogte van alles hier, zolang het nog kan. Maak je geen zorgen hoor, ik red me wel. O oh, ja, veel groeten van Manfred, die als sterbokser nu toch triomfen viert. Alles goede, Hermchen, Deiner Gebener, Hans Pleiburg. Wat loop ik toch ellendig de laatste tijd? Wil jij thee inschenken, Arm? Je, wat is dat nou? Zat je foto's te kijken van je roepie? Rudolf Valentino. De wereldberoemde allergrootste filmster. Het is nou 36. Hij is al elf jaar dood. En wie praat er ooit nog over hem? Fantomen. Als ik niet vaak aan hem had gedacht, als aan een goed mens. Want dat was hij toch maar met die open blik. Hmm dat had ik er drie jaar geleden in Berlijn geloof ik nooit uitgehouden. Ik denk dat een mens idealen of fantomen nodig heeft. Kijk, en toch heb ik er nooit aan gedacht om die foto's nog eens aandachtig te bekijken. Ik doe het nou voor het eerst. Zou, wil je nou nog altijd iets bereiken bij de film? Zou jij je vader ook zo'n pijn hebben gedaan toen je hem vertelde dat jij concertpianist wilde worden? Ik denk wel eens. Jij moet radeloos zijn. Jij... Heist je op aan een stortvloed van Amerikaanse en Duitse films met veel dans en sprankelende muziek. En, en ik erg me er wel eens aan dat je zo vrolijk kunt thuiskomen terwijl je toch helemaal geen inkomst hebt. Vader schreef het al, gisteren, uit Donabanghi. Hij zit er al wel twintig jaar en hij heeft nog nooit één cent kunnen sparen voor zijn oude dag. Omdat hij een sloering in zijn nest heeft gesleept die zijn geld erdoor heeft gejaagd. Maar hij hoort toch ook maar niks van enig bereikt resultaat bij zijn zoons. Hij wou vernemen dat ene welhaard van Anderbeek een belangrijk man zou zijn geworden in de maatschappij. Nou, je ziet het, maar je ziet het. Zelfs in India hebben ze ons door. Van de 5.500 gulden die meneer verdient, krijg jij er niet meer dan vijf of zeshonderd. Over mislukkelingen gesproken. Ik zal een kind van mijn vader zijn, denk ik. Maar wie weet, wordt jouw ooievaar oh, een succes? Hoe, hoe gaat het dan om? Ik mocht er niet meer over praten, van je. Nou ja, ja, omdat we gek werden van jouw verhalen van opgevreten kikkers en opgegooide baby's. En enig verband werd niemand duidelijk. <kijf> nou, kijk. Oh, dan gaan we weer. Oh, nee hoor. Nee, vertel het maar. Ik plaagde je. Ja, want weet je, als die film wordt vertoond, als... dan kan ik er misschien toch niet heen met die zere benen van me. Nou, kijk. We hebben opname gemaakt van een ooievaar die kikkers vakt. Uh -huh. hè? En als hij er dan eentje grijpt, dan laat hij hem weer vallen, omdat Frank buiten beeld in zijn handen klapt. Dan heb ik vloeiers gemaakt van donderkopjes naar foto's van mensen. En van kikkers naar baby's die in een badje spartelen. En trappende kikkerpoten en trappelende beentjes. En dat ja. monteren we allemaal door elkaar heen. We zijn al een heel eind hoor, het eigenlijk komisch ja. geloof ik. En op het laatst weet je niet meer of het nou kikkers of kinderen zijn. En over alles heen zweeft die ooievaar. Voor ons een gelukbrenger en voor de kikkers de dood. Ja, ja. En aan het eind gooit een vader zijn zoontje, speels in de lucht. En dat opvangen hebben we weggesneden. Ja. En dat vervangen we dan door een ooievaarsbek die een kikker grijpt. Ja, ja. Dood, <lacht> dat opgevreten. Door de grote vogel die de kindertjes brengt. En, nou ja, we zijn nu aan de, aan de laatste montages bezig. We moeten nog opname maken voor het geluid. Kikkergekwaak. Dat wil ik mengen met een wiegelie. Ja, zeg, heb jij dat nou zelf bedacht of die Frank? Nee, ik. Maar we werken er samen aan, hoor. Het is heerlijk om niet alleen te hoeven modderen. Ik heb toch een klankbord nodig. Maar je kunt en... toch aan mij alles vertellen wat je van plan bent? <laughs> nee, hoor. Nee, dat denk je maar. Nee, hoor, voor je het weet ben jij er gek van geworden, van mijn verhalen. Ja, meneer van Andenbeek. Zo gaat het nu eenmaal. Eindeloos brieven schrijven, besprekingen. Het maken van een film is nog niets vergeleken bij het aanbieden. Ik, ik vrees dat wij van OKW weinig voor u kunnen doen. De film heeft in Hilversum 16 vertoningen gehaald. Ja, door zelf georganiseerd. Dat is dus geen maatstaf wat betreft de publieke appreciatie. Dus niemand kan of wil wat doen voor een jong cineast? Ik heb, het, ik heb zelf het project gefinancierd. Samen met uh, uh, Frank Sikkema, ja, Ik bedoel, particulier bekostigd. Geen cent overheid, steun of steun van het bedrijfsleven. Onderwijs, kunst en de wetenschappen doen helemaal niets voor mij. Collega's in de doen helemaal niks, want die zijn bang voor zichzelf. De bioscoopbond, die best mijn film in had kunnen brengen in een voorprogramma, heeft niet eens gereageerd. Ze zijn niet eens komen kijken. Maar waarom? Men is wel komen kijken. Ach, dan zijn ze wel komen kijken. Ik heb er, ik heb er geen pest aan gehad. Er waren heren die zich nogal geneerden. Die het vuiligheid vonden. Met die ongeboren kinderen en die kikkers en al door dat gekokerteer met de ooievaar. En bovendien, meneer uh, uh, Van Andenbeek, het is nu 1937. Er zijn nu anderen die een kans moeten krijgen. Ha, ik was stront van dat gezamenlijk. Er zijn nou anderen, alsof ik ooit de beurt heb gehad. Ik wens u verder veel succes. U bent nog jong. Wat trouwens te horen is aan uw woordkeus. Goedemiddag, het ministerie van OK en gaat er zo als de, de stommiteit. Goedemiddag! De klokken dingen lang en luid. Van oost tot west, van noord tot zuid. De mare over Holland uit. Een prinses is ons geschonken. Jeugd nu, volk van Nederland, jubelt op deze vreugde dag. Siert uw huizen, siert uw daken met de rood-wit-blauwe vlag. Ruurt het bulderen der kanonnen. Holland, staat u op de pres. Zet je hart en oren open. 51 Een prinses. Oranje je boven, vooran je boven, ons huishoudstam, Van aan de oude stam ons brood. Het feest in Nederland. We hebben rond ons feestlied klaar als antwoord op de Harm, er is een prinsesje geboren. Prinses Juliana en prins Bernard hebben een dochter. Ach, wat een roerend, hè? Kijk eens, man. Wat is dat? Dat was bij de post. Een uitnodiging. Hm? De Algemene Vereniging Radio Omroepen. Mm -hmm. Geachte heer, naar aanleiding van de auditie welke u hebt gedaan... ...en overstaan van de heren Henk de Wolf en Tom Eri... ...nodigen wij u gaarne uit tot medewerking van ons programma... ...de bonte Dinsdagavondtrein, ...welke zal worden uitgezonden op dinsdag aanstaande de 8 februari 1938. U wordt verzocht twee liedjes voor te bereiden. Wilt u zo vriendelijk zijn, de heer de Wolf, te berichten omtrent uw repertoirekeuze. Uw honorarium zal bedragen 20 gulden... U dient te zorgen voor eigen begeleiding. Een vleugel is uit de aarderzaak aanwezig. Met vriendelijke groet, hoogachtend, algemene ver... Oh, daar wist ik niks <totstuk> nee, van. Ik ga zingen voor de radio. Ik word beroemd. <totstuk> ...in de bonte dinsdagavondtrein. Hij zingt met Han Beuker aan de Vleugel... ...There's no limit for my love to you. Dames en heren, Harm van Andenbeek. Mam, heb je het gehoord? Ja, zo gek. Was het niet goed? Oh, zeker wel. Prachtig. Ik was zo ontzettend zenuwachtig. Het klonk misschien ook wel een beetje onweinig hier en daar... ...maar je hebt het goed gezongen, hoor. Oom Tom heeft ook nog opgebeld. Hij wist niet dat je zo'n goede stem had. Om Tom heeft nooit iets geweten. Wat was er zo gek dan? Nou, jij in de studio en ik thuis. <laughs> en ik kon je toch horen. Ja, er is een glasplaat van gemaakt. Waarom? Nou, meneer de Wolf zei voor de Nierom. om. campagne kan pa in Indië het ook horen. Ik word beroemd, hoor. Zeg, wat heb je nou verdiend? Het, uh, 7,50. Ja, ik moest de PNS 12,50 betalen. Ja, maar kindje, je kunt toch niet 7,50 verdienen op een avond? Ah, de tijden zijn slecht. Ik heb het toch zelf verdiend. En misschien word ik nog eens gevraagd. Berlin... 14 november 1938 Harm. De grote gebeurtenissen in Duitsland verhinderden me eerder te antwoorden op je brief van drie maanden geleden. Ik begrijp je teleurstelling en verdriet om het feit dat je na je radiodebuut nooit meer werd gevraagd op te treden. Maar je zult ook mij begrijpen als ik stel dat ik het onbelangrijk vind in het grote licht van de ansloes met Oostenrijk. En in de nacht van 9 op 10 november hebben we die grote afrechnung beleefd met die verdamde joden. In heel Duitsland, Oostenrijk en het pas verworven Sudetengebied hebben we 200 synagogen in brand gestoken, 8000 winkels verwoest en er duizend van leeg gehaald. Siro op Unter Linden, weet je wel, hebben we 2 miljoen mark lichter gemaakt. De Reichskristallnacht. Zolang Hitler leeft, zal het de internationale Joodse bankiers niet lukken ons in een wereldoorlog te storten? En als het ze wel lukt, zal dat niet een overwinning van het Jodendom zijn, maar de totale vernietiging van het Joodse ras in Europa. Ik ben nu tweede luitenant. Ik hoop gauw eens naar Holland te komen met enkele kameraden. Het zal prettig zijn je te zien en te spreken. Heil Hitler, Karl. Het is belachelijk, zijn. Harm is toch een halve takoma. en dan dansen bij een halfgare operette. Tom, het is geen halfgare operette. Ja. Frits Heers. Verdeedigde hij die slapjaren dus maar weer. Maar weet, ik ben zijn voog. Jij was zijn voog, jaren geleden. Het is nu 1939, Tom. Harm is 28 en al zeven jaar meer jammer. Hij is al 28 jaar en geen knip voor zijn neus waard. Springen en gek doen op het toneel met, met, met halfnaakte wijven. Hoe weet je dat? Denkt hij dan nooit aan de naam van zijn familie. En nooit aan de fabriek. We hebben belangrijke gedistingeerde klanten. Oh, Hitler. Alle vorstenhuizen van Europa hebben serviezen van De ons. De vorstenhuizen die nog over zijn. Dan maak je geen zorgen, Tom. Harm heeft zijn naam veranderd. Wat nou, veranderd? Hij heet nu Karel Vlenderberg. <laughs> Vlinderberg. Vlenderberg. Belachelijk. Lekker wel heel erg op zijn vader, Santje. Karel Vlinderberg. Karel Vlenderberg, Tom. Warten Sie mal, Carol. Carol, ihr musst links umdrehen, achter der Stuhl um und dann mit dem Partner, vor auf der Bühne auskommen. Ja, also, erster Plan macht Spielen, gut du doch, nicht? Ja, erst. Also, gehen wir weiter. Äh, von der Beginn jederin ja. jeder in der Anfangsposition, und, denkt ihr darum, um Dames, hoch in den und lachen, lachen, immer lachen, und die Augenpartie. Men betaten diese traurigen Zeiten doch nicht vor Verbieten schmulen. Los, los, los. Lass der ganze holländische Schrauburg einstürzen. Ja. Onze 10 minuten. Heer Finnerberg. Wanneer ja, eerst? Heer Finnerberg, het is niet slecht wat u doet. U beweegt prachtig. Waar, waar hebt u bestaan? Bij Tony Steiner in Berlijn. Ach, zo gaat het toch Hij is uitgeweken naar Amerika. Met zijn familie. Ach, uh, bent u nerveus voor de uur <laughs> Voor de première, of vreselijk? <laughs> u heeft talent, Carol, maar lachen. Lachen. Je staat op het toneel naar kijken de mensen. Jij bent belangrijk op het moment dat je spreekt. Jij alleen. Dan is het jouw avond, jouw operette, jouw schouwburg. Jouw publiek onthoudt dat ook op de premièreavond. Als ze die halen. Waarom zouden we die niet halen? Er zitten veel joden in de troep en ik ben bang voor NSP-rellen joden. Dat heb ik helemaal nooit gemerkt. Andere wel. Mijne dames en heren, het slotkoor van de tweede acte. Harm, je moet vrolijk kijken. Het is een feestdag vandaag. De prinses heeft een tweede dochtertje gekregen en ik ga trouwen. Mag ik het even verwerken, Olivier? Ja, je hebt twee minuten. Hoe ken ik je aanstaande man? Nee, nee, ik denk van niet. Sammy Polan. Mijn moeder zei, een keurige jongen met een goede broodwinning. Gelukkig. Een jongen van mijn eigen ras. Je begrijpt dat mijn ouders in de wolken zijn. Ik ben blij voor je. Dat uh, speel je knap weg, hè? Je bent een groot acteur. Wat had ik verwacht? Ik heb altijd zielsveel van je gehouden, Olivia. Dat is natuurlijk niet voorbij. Maar ik ben geen kerel die een, een, een vrouw ten huwelijk vraagt. Ik ben een droomfiguur en de eerste de beste Sammy Polan doet het wel. Nee, hey, hey, nee, hey. Wil je wat positiever uitlaten over mijn verloofde? De eerste de beste nog wel. Ja, hij was de eerste. Hij is de beste ook. Wanneer trouwen je? Vlug al, 26 juli, over drie weken en jij bent getuige. Ik, ik zal er niet zijn. Hé, Harm, ik... Ik wist niet dat... Ik het... heb première op die dag. Dat spijt me. Ja. Bij mij lopen die dingen... Dan ah, dan dat zo. weet ik toch wel. We kennen elkaar al zo lang. <lacht> ik, ik moet je een heel groot cadeau geven. Maar nee, dat hoeft helemaal niet. Je bent toch zelf altijd. <lacht> ik hou echt van Jarom, Echt. Maar ik hou van Sammy Polan als van mijn man. Begrijp je? Als van mijn man... Begrijp je? Als van mijn mannen. Begrijp je? Als van mijn mannen. Begrijp je? Wat een prachtige kritiek. Harm in de krant. Opvallend was het debuut van de jonge Karel Vlenderberg die blijk gaf van een bijzondere theaterallure in zijn kleine partij. Nou, ben je niet blij? Nee. We waren gisteravond lang niet uitverkocht. De mensen meiden de Hollandse schouwburg vanwege de NSB-rellen. Vanavond spelen we niet. Harm, waarom niet? Het is te riskant. Ik sta op straat, man. En ik ben geen Jood. is zou nog wel eens aan bedenken, zei hij. Ach, Harm, wat ellendig nou voor je. Ja. Nou, gelukkig ben ik er nog, hè? Is je ouderlijk huis er nog? Hm, is mijn ouderlijk huis er weer? Santje, het zal je heugen, april 1940. De mof is Denemarken en Noorwegen binnengevallen. en jouw zoon maakt zich volstrekt tot de risée. door in de krant te verklaren dat zijn film is gestolen. Is die jongen dan altijd bezig met zijn eigen onzinnigheden? Ik ja, vind ja dat zeg ik... maar niks. Maar dan toch altijd de hand boven het hoofd. Maar hij brengt voortdurend onze goede naam in diskrediet. Al heet hij dan ook. Vlenderberg tegenwoordig. <laughs> Verloren gegaan bij een inzending. Nou, het is een zegen Hier. De titel van de film was Happy Feet. Vakmensen die het werk hebben gezien, hebben het geprezen, al dus Vlenderberg. Hm. Trippelende vogelpootjes op een glazen dak, dansende touwtjes, springende kindervoetjes... ...fokstrottende danspaarvoeten, slenterende benen door langbloeiend gras... ...twee mannenvoeten en twee vrouwenvoeten... Jonge, jongen, jongen marcherende soldatenlijst over een landweg... ...de moeizame gang van oude vervormde voeten... ...met daarnaast als contrapunt in het ritme een wandelstok. Met als afsluiting de plechtige schreden van acht paarse zwarte mannenlijsten ...dragers van een begrafenis. Zelfs de bioscoopbond, nooit scheutig met lof, aldus Vlenderberg... ...hadden prijzende woorden laten horen. Bij de beoordeling op het filmfestival is de film verdwenen. Carol Vlenderberg verklaarde geen middelen te bezitten... ...om een nieuwe kopie te laten vervaardigen. Nou... En kijk je op, hè, Sandje? Wat is dat nou voor een titel? Happy Feet? Wie maakt er nou zo'n film? Kan die jongen dan niet eens dus eindelijk een behoorlijk stuk werk afleveren? Moet We altijd maar gaan over, over huppelen en, en bloemetjes en rariteiten. Wat een prachtig weer is het, Harm. Wat een bijzondere avond. Harm, waarom heb je me dat niet verteld? Dat je je film hebt ingezonden en dat die zoek is geraakt. Waarom moet ik dat uit de krant vernemen, via om Tom? Ja. Ik ben al wel 29 man. En ik had dat bereikt, dacht ik. Eindelijk heb ik wat gemaakt waar ik trots op was. Dat was een goede film. Ja, ja, dat was het. Nou, ik. Dan zou ik een nieuwe afdruk kunnen laten maken. Dan ben ik toch nog te laat. Ik schok altijd achter. Maar je film was goed, Jochie. dat is eigenlijk belangrijker. Het product is weg, maar je prestatie is er niet minder om. Armpje, ik probeer je te helpen. Ik begrijp je, dat hoor je toch. Niemand weet hoe het leven loopt, jongetje. We moeten verder. Wij blijven dicht bij elkaar en we zullen het heus wel rooien. Ja, ik geloof niet dat. Het is een rare tijd, dat helpt ook niet mee, moet je denken. De Duitsers zijn Denemarken en Noorwegen binnengevallen. Maar ja, dan tref ik het, hè. Wie zit er dan nog op mij te wachten? Wij zijn goddank neutraal. Den Haag is met tienduizenden te hoop gelopen om de koningin toe te juichen... toen ze terugkeerde naar het paleis Noordeinde. Het loopt hier zo'n vaak niet. Maar ja, de, de mensen zijn wel even met andere dingen bezig. Nou, kom maar, we gaan naar binnen. Je moet niet te lang blijven staan. Wij zullen samen een heerlijke kop chocolademelk drinken. Fenne! Huh? Fenne! Ja. Ja, wat heb je nou weer? Dat is nog geen acht uur gek. Hoe jij dat rare gons ook? Wat voor gonsen. Stommeling. Wat? Ah. Dat... dat is oorlog. Hoor je dat? Dat is oorlog. Mijn God. Allemaal, aan. God zal hem nog druk genoeg krijgen. Maar. Er is iets buiten, maar je, je, je moet opstaan, dat is altijd beter. Zal ik je helpen? Ja, wat, wat, wat is er? Ik geloof dat er iets van oorlog is. Goedemorgen, dames en heren. Hier is Hilversum, Nederlandse Omroep Algemeen Programma. Wij vragen uw aandacht voor het ANP. Hier volgen nieuwsberichten van het ANP. Publicatie in welke vorm ook is verboden. Uitzending voor het Algemeen Programma.